Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president de Veiligheidsraad voorzat. De resolutie, door VN-chef Ban Ki-moon historisch genoemd... bevat geen concrete maatregelen, maar wel een serie voorstellen. Zo worden alle landen opgeroepen het verdrag te tekenen... dat het testen van kernbommen verbiedt. De VS heeft steeds geweigerd dat verdrag te tekenen... maar Obama wil dat nu wel doen. Bij het treinongeluk bij Barendrecht... is de machinist van een goederentrein om het leven gekomen... en de machinist van een andere goederentrein zwaar gewond geraakt...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 De ravage is groot, bij de botsing zijn beide goederen treinen omhoog gekomen en hebben de onderkant van het viaduct van de A15 geraakt. De snelweg werd daarop afgesloten om de schade te kunnen bekijken. De A15 is inmiddels weer gedeeltelijk open en is naar verwachting voor de ochtendspits weer helemaal open. ING stopt per direct als sponsor van het Formule 1-team van Renault. Dat team is in opspraak gekomen door de bekentenis van een coureur die vorig jaar met opzet crashte zodat een teamgenoot de wedstrijd kon winnen. Dat gebeurde in opdracht van de teamleiding van Renault. ING was al van plan eind dit jaar uit bezuinigingsoverwegingen te stoppen met het sponsoren van de Formule 1. Dan het weer in het midden en zuiden mist, een minima rond 6 graden. Overdag volop zon en bijna overal droog, tot wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het, en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, CZ. Zandvoort, zomerhits. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 On the radio Don't stop For anyone We're plastic But we'll still have fun I'm your biggest fan I'll follow you until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 Listen 6.9 CFM CFM Oh, Rose buds